Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nu de aan op rijbewijzen voor vrachtwagens, bussen, tracties en tractors. Op sommige plekken lopen de wachttijden voor de examens op tot negen weken, zegt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in het Nederlands Dagblad. Het CBR heeft te weinig examinatoren om aan de vraag te kunnen voldoen en is nu bezig om extra mensen op te leiden. Meerdere ziekenhuizen hebben een opnamestop afgekondigd vanwege de griepgolf. Er zijn veel, meestal wat oudere, patiënten die met griepklachten in het ziekenhuis terechtkomen. Omdat de griep ook onder het personeel heerst, hebben ziekenhuizen in bijvoorbeeld Den Bosch, Horen, Rotterdam en Utrecht te weinig mensen om patiënten te verzorgen. Ze moeten nieuwe patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. De Amerikaanse Senaat heeft een eerste stap gezet voor het ontmantelen van Obamacare, het zorgstelsel dat door Obama werd ingevoerd. Met een krappe meerderheid van 51 tegen 48 stemmen werd een begrotingsvoorstel aangenomen. Daarmee kan het zorgstelsel in delen worden opgeheven. Om Obamacare in één keer op te heffen zijn 60 stemmen nodig en die hebben de Republikeinen niet. De Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen, doordat een hoogwerker van een vrachtwagen is gevallen. Die hoogwerker ligt aan de ingang van de tunnel en moet door een berger worden verwijderd. Bij het ongeluk is ook de tunnel zelf beschadigd. De reparatie duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. De populairste kindernamen waren vorig jaar Daan en Anna, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Een jaar eerder waren Liam en Emma nog favoriet. Bij de jongens staan Noah en Sem op 2 en 3 en bij de meisjes staan Emma en Tess samen op 2. Het weer nog wisselvallig, in de loop van de dag steeds meer buien... vanavond landinwaarts sneeuw en er komt veel wind. Het wordt vandaag 5 of 6 graden. Morgen een gure dag met geregeld winterse buien... en aan zee noordwester storm. In het weekende wisselvallig en kouder. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeers Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Steek bijzondere mensen aan tafel. Allereerst Kees Metters, en natuurlijk Jan Bede. En ik ga eerst Kees Metters feliciteren. Want hij is getrouwd met een ridder. Oh, oh. Ja, jawel, afgelopen hey, week, hee. woensdag, is... Uh, Goeie, is nee, het is niet... Nee, ja, ja. Zus, is dat hè? Ja. De ja, zus. Ja, ook. Ja, okay. ja, nou, je ja. is al, hè, Kees? Ja, toch? Ja, ja, toch? Aangetrouwd. Dat is echt een goed in de familie. Ja. Ja, Absoluut. Marianne Mettes, de Wilde, Thea de Rode, ja. de Rode ja. van de Horst ja. en Herma Bluis ja. eh, zijn uh, gehuldigd en zijn uh, lid in de orde van Oranje Nasser geworden. En alle drie van de Zonnebloem, hè? Zonne de Zonnebom, de zonnebloem, maar ja, veel activiteit ook voor de aangaande kerk, hoor. Ze doen erg veel. Je komt ze overal tegen.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 Ja, nou ja, het is volstrekt speculatief, ik weet het niet. Misschien komt er wel ruimte dan in de raadzaal. Uh, het is jammer, want we gaan, ik was toevallig van de week in de raadzaal. En er komt nu ook uh, beeldscherm, dus we kunnen nu ook de gezichten van de raadsleden... Heerlijk. Oh, dat is heerlijk, wel ja. Er komen nu gezichten bij, dus we kunnen ook de, de, de, de bewegingstaal en de, Dat allemaal volgen de komende periode. is dat wel periode. gunstig, uh, Kees. Ja, wie weet, wie ja. weet, ja.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 Het afgelopen jaar Leuk. nog een honderd, uh, en uh, dan uh, zijn we een gemeente van 17.000. Dat is ook wel weer grappig. Maar ja. dat is even terzijde. Uh, er worden appartementen ja, gebouwd de en de uitbreiding van het, het woningbestel. Ja, de raamsteden krijgen dan meer geld. Is dat oh. zo, ja? ja? ja. <laughs> <laughs> en, ik, nog even de, tussen. In juni dan valt het besluit met welk plan jullie verder gaan, of we in het algemeen. Ja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 Het is wit buiten, It's maar het begint lekker te dooien. Ja, de wegen zijn weer dag. goed. Ja. Uh, en dan hoor je deze muziek van Wendy Winter. Comes van Quisterburg. Heerlijk. Ja, mooi, hè? Ja. Dit is, uh, na alle drukte en alle toestanden rondom politiek en andere <lacht> onderwerpen... even een rustgevend moment. Maar niet met de mensen die aan tafel zitten. Want hier nee. zit Ingrid Muller en Leo Miezebeek. Nou heeft Leo al anderhalf uur...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 En dan is het dit weekend, voor het laatst morgen... Ja, dat ging er, dan ja. is het afgebroken. Of dan begint de afbraak. Het gaat snel, hè? En dan hè? ga je weer een jaar wachten. Ja. Nou, drie kwart ja. jaar en dan begin je weer. Ja. Ja. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. En de activiteiten die zijn van curling tot disco... Van alles. Er ja. is van alles. En dan zie ik die jonge moeders met al die kinderen. En heel gezellig. Uh, Mooi, hè? Ja. Gefeliciteerd. En Leo, ja. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Ja. je wel. Uh... Wat een succes. Ja. Ja, nee, we mogen inderdaad spreken van weer een succes. Dat is... En er zijn een heleboel vrijwilligers die daar gaan meewerken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, zijn, dat is een Zondagrij... hele grote groep. Het is, Zondagrij... we hebben, nou, in totaal hebben we zo gemiddeld 60 vrijwilligers. Zestig. Ja. Dus Zoveel. Inclusief uh, de bestuursleden en de bouwers en de afbouwers... en de ja. koekensopie ja. en de schaatsuitleners en de ijsmeesters... Zo is een hele, ja, hele ploegen aan de gang. Is het, vaste, drie weken lang. is het een vaste ploeg, uh, Leon? Een redelijk vaste ploeg. Ja. ja, dat is wel wat verval natuurlijk. Ja. Maar er komen maar ook weer bij. Het is gewoon uh, ja. dat aantal ja. ja. nou, okay, hard. Nou, je hebt dit ja. aantal ongeveer nodig. Je hebt aantal nodig. Je hebt shifts van een. Je hebt shifts van een uurtje of drie, wat je, wat je moet vullen elke dag. En uh, niet iedereen kan altijd. En sommige mensen werken en ja. uh, die kunnen avonds s'avonds. Nou, dus dat moet je allemaal invullen. Nou, Ingrid doet over het algemeen de vrijwilligers. En ik mm -hmm. bestuur de ijsmeesters. Ja. Eh, de vrijwilligers, Ingrid. En eh, jij hebt natuurlijk ook een, een bestuur nog een keer. Ook, ja. Eh, dat betekent vergaderen, bijeenkomsten. We beginnen in september te vergaderen met het bestuur. Eh, een beetje de plannen bedenken. Eh, we moeten de sponsoren weer gaan benaderen. Dat willen we eigenlijk het liefst allemaal persoonlijk doen. Eh. Is dat moeilijk, die sponsoren...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 Ja, zelf heb ik al ideeën dat ik denk van ja, die kinderen, dat zijn de, de kleinste... die moeten gewoon een beetje basistechniek krijgen. Dus hoe leuk is het als je daar iemand voor kan vragen die dat kan bijbrengen. Die vonden van Gennet, maar zo te erbij. Om te ja, in Zandvoort ja. ook uh, wat, uh, wat goede meiden <laughs> zitten die, ja, leuk. die dat kunnen doen. Leuk, ja. leuk. En, en hebben jullie uh, bezoekers alleen uit Zandvoort of buiten Zandvoort?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 eigenlijk wel vandaan. En, en is het bezoekersaantal, groeit dat per jaar? Of kunnen jullie dat meten? Kunnen ja, u, u, u, ja, ja, dat ja, klinkt klinkt, we, zien, we he? het meten, ja. ja. Maar ik denk dat het nu al een beetje uh, constant, constant best is. Best. is. We zitten zo rond de 4.500 bezoekers. Uh, op, in, ja, die, in die... Oh? Dat is toch best wel veel. Uh, ja. ja. Levent, jij bent ijsmeester. Hou die microfoon eens voor je mond, want anders doen we het niet. Beter, ja, zo, weet je. precies. Ja. Kijk eens aan. E, uh, dat ijs onderhouden, dat het toch een beetje ijs, goed ijs is... Dat is jouw specialiteit. Na zeven jaar uh, gaat dat redelijk af, ja. ja. Jij, <laughs> maar jij, ik ben niet al alleen, ik ben van niet kou, alleen. van warm, uh, regen, Ja, weersinvloeren, ja, weer vochtigheid. Ja, tuurlijk, ja, dat speelt allemaal mee. Zond je vanmorgen vroeger op het ijsboom te kijken... hoe dat uh, loopt met die sneeuw die er ja, voor nou, is? Ja, nou, dan moet je dus inderdaad de sneeuw eraf gaan schuiven. Uh, uh, Toevallig hebben we dat het eerste jaar heel extreem meegemaakt... en daarna niet meer...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 voor het volgende jaar al. Want dit was een succes, maar volgend jaar nog beter. Dik nee, nee, Pieter, dit jaar. jaar doen we het weer. Dit jaar? jaar. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ik zit alweer aan ja, ja. te Alle evenementen die gaan altijd per jaar. Maar dit is het evenement wat ik jou over, ga, het jaar overgaat. gaat er overheen, ja. Ja. Ik wens u even... Succes ja, en graag gedaan. gedaan. Ja, dank jullie wel. En dank ja. namens de inwoners van Zandvoort. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan. Graag gedaan.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 op okay. elk sportevenement, of het nou voetballen of zwemmen was... Ja. kwam je deze man tegen en ja. zat altijd vol met kritische vragen naar de sporters. Dus als ze hem zagen, dan was, oh, nou moet ik Daar even heb je opleken. hem. Ja, nee. Dus die hebben een speciaal mediacursus moeten volgen... <lacht> om uh, Hans Botman te kunnen beantwoorden. Um, en, en een heel erudiet, bijzondere sportjournalist. Okay. Uh, maar nou. het kon nog een hoofd van hem leren. Nou... <lacht> nou. Dat nou, is een dat mooi gebeurt. compliment. En dan, opeens, dan ja. zie je zo'n man hier in het pakhuis ja, en denk, ja, wat is er ja, gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? He, ja. is er gebeurd, sportjournalist, af en nu zie ik in het pakhuis. Ja, ja is dat, is, dat is een rare uh, move geweest inderdaad. Ik uh, ben in 2009 gestopt bij het Algemeen Dagblad. Ja. Ik had er vorig ja. bij het Hanenstalblad gewerkt. Je ziet dat ik. Uh, ja, ik ben aardig Ja, zeker weten. En uh, maar ja, jij, jij, je rol toen bij Ballers Nederland, hè, Ja, en ik was, ik was, ik was vicevoorzitter van de Zwembond. Ja, ja, ja. Der, der, der. ja, ja we elkaar terug. tegen ja. al. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, 2009 stopt. Uh, uh, toen uh, in die periode, uh, Arnett, die had toen uh, een kleine kringloop zeg maar een, uh, op de Kennemerweg. Ja. De oude tzb is begonnen.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 en wat over golf. Maar ja, uh, toen kreeg je Joost Luiten. Die ging succes boeken. Dus ze gingen dat zelf volgen. Ja, en, en iedereen kende natuurlijk Max Verstappen. En uh, nu zitten alle media zitten bovenop die Formule 1. Natuurlijk. Met eigen mensen. En terecht. Dus, uh, ik heb toen in de periode van Jos verstappen. Uh, begin jaren 90. Ben ik veel met uh, Jos mee geweest. Nou ja, dat doen nou, we nu. Uh, ja. Nieuwe nu collega's hebben met, ja. met Max Verstappen. Je ja. Dus je gaat niet meer naar sportwedstrijden toe? Nee, ik ga eigenlijk niet meer naar sportwedstrijden. Ja, we zijn laatst samen, ik ben, mijn dochter Dana zit hier bij me, zijn we naar Ajax geweest. Dat oh. <laughs> het was wel leuk. En wonnen ze? Nou, ze, ja, ze wonnen met 1-0, was dat hè? Ja, ja, heel moeizaam van, ik ja, ja, dat was niet een van de beste wedstrijden. Maar je had nog een plekje op de winnen. Nee hoor, nee, nee, ik heb gewoon een kaartje gekocht. Ja. Nee, nee, dat, dat is over. Mis het, mis je het?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 Je kan ook een bank en een kast bij ons halen, ja, hè, voor, en ben je voor weinig. Ja, dat, dat is, en dat is en een goede kwaliteit ook vaak. Ook, vaak ja, he? hele goede kwaliteit. Ja. Ja, kijk, uh, Ikea, als je dat weer nieuw in elkaar zet, dat doe ik bijna niet. Maar nee. die wat oudere meubelen, die zijn gewoon heel goed. Ja, ja. ja lang houdbaar zullen zeggen. Ja. Jij krijgt veel mensen op bezoek. Even voor de duidelijkheid, je bent donderdag, vrijdag en zaterdag open. Ja, we zijn donderdag vrijdag en zaterdag open. We hebben eigenlijk, uh, van uh, tien tot uh, vijf. Van tien tot vijf, ja, aan, ja. De, aan de Noorderduinweg inderdaad. krijgen veel mensen, we krijgen ook ja. uh, bijvoorbeeld toeristen... die komen ook heel veel...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 Ja, nou ja, goed. Uh, dat Zo is Marx al ook begonnen. In dat, de, klopt, de dat klopt, dat klopt. Het zijn veel oude klinken die aangeboden worden. Of uh, boeken inderdaad. Die zijn erg gewoonbaar, moet ik zeggen. Maar het is niet heel veel wat, uh, wat we daarover aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld uh, glas en lood. Ja, Zo, dan, ja, dan, dat, of je niet. Nee, of servies, nee, dat blijf, of, ja. Maar dat blijft ook vaak in de familie. Ja. Ja, dat ja. is dan zonde om, om weg te doen. Dat kan ik me best voorstellen. natuurlijk ja. uh, uh, Nogmaals, uh, iemand die overlijdt en die flat moet binnen een week leeg...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 En dat is niet alleen uh, bij huizen de Duinen, maar ook bij bij of zo, weet je wel. Hè? Jij kan ook bepalen meteen de waarde ervan. Nou, niet meteen. Ik bedoel, uh, er wordt gewoon een, een prijs gemaakt. En uh, ja, uh, het ene is wat duurder dan het andere. Maar uh, in de regels zijn wij gewoon een heel goedkope uh, ja. kringloopwinkel. Maar ze bellen jou op. Bellen ze bellen ons toch? op. He, we hebben adverteringen in de Stavonskrant. En wat is het we het nummer? Dat is uh, 0653 uh, 693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 Eigenlijk is het een soort huiskamer. Nou, het, het, het sociale aspect is heel belangrijk voor, ja. uh, voor ons ook. Mensen ontmoeten uh, zijn... elkaar daar ook. Ja, mensen ontmoeten er... elkaar. Uh, er is altijd koffie en uh, ze kunnen ja. altijd uh, gezellig. een gezellig ja. praatje maken. En, uh, ja, zijn, de, de, de, ooit was er ja. iemand, een oudere vrouw, die zei: van, Sinds die kringloopwinkel er is, is het leven alleen maar leuker nou, geworden. Kijk, ja, dat ja. is ja. toch hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. Dan lopen we het restje. Ja, uh, en en uh, op de website hebben jullie dat ook ja, toch? Ja, we is... hebben een, een heel eenvoudige website. Kring, Kringloopwinkel ja. Het Pakhuis.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 Want als je, nee, maar als je andere kringlopers die tegenwoordig... Dat, dat, dat, dat lijkt wel of je een oude V&D binnenloopt. Ja. En ja, het, het is eigenlijk... Mensen zeggen ook van het is veel leuker om uh, in een kijken, doos te kijken wat erin ja, zit. Ja. En, uh, Dan zit er een schone dame naast je aan tafel. Ja, dat is mijn, <laughs> mijn dochter, onze dochter Dana, ja. Dana. Dana, kom je wel eens in, die, in het pakhuis uh, Soms. Niet en altijd. En wat vind je ervan? Uh, ik vind het wel leuk. En wat vind je het leukste in het pakhuis um... Soms staan er van die stepjes of zo. En dan kan je door de hele winkel. Oh, ja. <laughs> En dat is wel leuk. Ja. Dus je bent toch wel regelmatig. Ja. Oh, dat is ook ja, ja. leuk natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan komen alle vriendinnetjes ook mee. Ja. Ja. Dus dat ja. Ja. Ook en speelgoed is er natuurlijk speel, waarschijnlijk ja. ook. He? Poppen, poppen en zo. Ja, ja? Mm -hmm. ja. leuk. Ja. Uh, waarde vriend. Ik ben blij dat ik jou nu een keer aan deze tafel heb. Nou, hartstikke aan leuk. Ja, je zat vol met kritische vragen. Maar hartstikke <laughs> nee, leuk. Heel niet. Nee, nee, nou, nee, nee, nee. Dat vind me heel erg mee, Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee zou niet durven, trouwens. Ik nee, nee, politie nee, toch nee, van nee, je. Nee, ja, nee, dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Um, ik kan alleen maar de zondag eens oproepen. Um, als je nou niets wil opruimen... ga toch een keer kijken in de pakken. Ja, absoluut. Want je vindt er leuke dingen. Ja. Het is echt... Uh,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 Ja, zeker. Heel belangrijk, ja. En daar ontmoet je de Zandvoerders? Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Er komen veel zandvoorters ook. zeker. Ja. Ja, ja, en Hans ja. is er ook, af en toe? Heel af en toe. Nou, ja, ik uh, rij ook wel eens op de bus. Of uh, ja. we zijn het opruimen. Er ja, ja, ja. is van alles te doen natuurlijk. Het is net een strand en er is dus altijd uh, iets te doen. Heerlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wens je nog een heel lang gelukkig leven in het Nou, parkhuis. Hartelijk dank. Dankjewel. Uh, ja. En veel Hoop succes het. dit komend jaar. Ja, dank je wel. Dat geldt ook voor jou, ja. hè? <laughs> ja. Hartstikke okay. goed, dank je wel. Dank voor je komst. Goed zo.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 Nou, Wat? weet je dat Nee, niet? dat weet ik niet. Jij wel? Ja, want het is een computerprogramma. Oké, okay, ja, nou, ik dacht je dat jij. Het zal repeteren. Ja, precies. Oh, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dat kun hey, je in jongens, de bibliotheek in Zandvoort. Ik weet alles van computer. Ja, nou, dat dacht ja. ik, ja. Tussen drie en half vijf kun je, daar, uh, kun je daar terecht. Ja, en dan hebben we de 22e klasse concert, maar daar krijgen we ook nog, krijgen hier, we ook nog berichten over. Ja. Ja. Verder hebben we elke eerste maanden van de maand nabestaande groep bij Ook Zandvoort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 En In het programma uitzending gemist, ga naar www.zfmzondvoort.nl. Vul de datum en de tijd in. Ik op een één uur later invullen. Ja. En, en dan, dan gaat u het hele programma naluisteren. Ja. De techniek was in handen van Auke. Auke Beuving. Auke Beuving. Auke, en hartstikke bedankt hè, dat je voor ons deze uitzending uh, hebt willen. Technieken, om het zo maar eens te zeggen: de redactie, uh, eindredactie.